7 uur, Mariel Hageman met het NOS Journaal. De kapitein van het gekapsijsde cruiseschip Costa Concordia had zijn bril niet op... toen hij in januari het schip tegen de rotsen van een Italiaans eiland stuurde. Hij vroeg herhaaldelijk zijn eerste officier op de brug... of die op de radar wilde kijken om de route te controleren. Dat werd duidelijk op de eerste hoorzitting over het ongeluk met de Costa Concordia. Kapitein Schettino was er op advies van zijn advocaat niet zelf bij... omdat hij bang was voor agressie.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 De lichamen werden overgedragen aan de Franse ambassadeur en aan een Poolse diplomaat. Polen neemt Amerikaanse belangen in Syrië waar... sinds de Amerikaanse ambassadeur uit het land werd teruggetrokken. Treinreizigers tussen Frankrijk en Engeland kunnen vanaf deze zomer ook bellen en internetten... als de trein door de kanaaltunnel rijdt. Een Frans bedrijf heeft een manier gevonden om de tunnel te verbinden met twee mobiele netwerken. Het systeem moet op tijd klaar zijn voor de Olympische Spelen in Londen die op 27 juli beginnen.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 Dit was het nos Journaal. Langs de lijn met Ronald Boot. Goedenavond en welkom bij aflevering 9900 en nog een heleboel. We zitten bijna aan de 10.000. We hebben een lekker voetbalavondje met vier wedstrijden. En de vroege wedstrijd is Ado tegen Herenveen, Ronald van der Geer. Ik heb een beetje de indruk na een minuut of twintig dat het uh, duel nog echt op gang moet komen. Het is nog 0-0 uh, in het ja, een beetje Cera zeker. Stadion. Heb je je bril op? Ik heb mijn bril op. Ik kan, al, ik kan het allemaal heel goed ontcijferen. Ik zie ook een hoop nieuwe spelers bij, bij ADO Den Haag. Verhoek, Luxiek, Boussabon en Immers zijn er om uiteenlopende redenen niet bij. Nou ja, allemaal gepasseerd, behalve Immers, die is geschorst. Smolarek, Omerou en Elbers en Rado Savlivits zitten weer in het elftal. Kansen zijn er geweest. Mogelijkheden zou je kunnen zeggen voor Heerenveen. Dat Kums geschorst ziet en Rorda voor hem in de plaats heeft. Een schotje van Dost. Dat was na een minuut of zeven eerste schot op goal. En we hebben een kopbal gezien van... Um, uh, leeuw. Maar die werd uh, van de lijn gehaald door ademspeler Rado Savjevic. Dat is het uh, tot nu toe in de eerste 20 minuten. 0-0 dus nog in de nacht. Om kwart voor acht twee wedstrijden. RKC tegen Excelsior en VVV tegen NAC. En om kwart voor negen de late wedstrijd gaat uh, tussen AZ en Herakles. Er wordt ook nog geschaatst vanavond. Uh, wellicht tot diep in de nacht. Want het gaat om 10 kilometer en het gaat om de B-groep. En die zijn nooit zo snel, mag ik aannemen, Sebastian Timmerman? Tien uur geleden kwam ik tien half binnen en ik zit er nog... Om te kijken naar de B-groep 10 kilometer en inderdaad normaal gesproken is dat zeg maar niet een afstand waar je voor blijft. Maar vandaag wel, want er staan tickets voor de weken afstanden op het spel over drie weken, ook hier in Heerenveen. Bob de Jong, die op prachtige wijze de A-groep won, is al zeker. Jorrit Bergsma is inmiddels ook zeker. Hij werd tweede trouwens in die A-groep. Rob Hadders kwam niet aan de tijd van Douwe de Vries. En dus gaat er tussen Douwe de Vries, die al gereden heeft, in de A-groep 13-14-40. En Bob de Vries, Bob de Vries gaat dadelijk rijden. En dan zijn we rond half. Wacht echt klaar met deze schaatsdag. <laughs> Het is uh, zaterdagavond langs de lijn is er tot 11 uur met sport en muziek. Slashed and torn. En David Bowie. Under pressure. Ja, en degene die de muziek uitzoekt... die heeft helemaal geen verstand voor voetballen. Dus daar kan het niet mee te maken hebben. Maar pressure is er natuurlijk een beetje in Den Haag. Uh, wordt 2012 het rampjaar voor ADO, uh, Ronald? Nou, als je het afzet tegen het uh, jaar hiervoor wel natuurlijk. Uh, punten moeten er gehaald worden en worden er niet gehaald. Het is nu 0-0 na 25 minuten. ADO uh, Heerenveen. Ja, inmiddels is ADO afgezakt naar de vierde plaats van onder. Nog geen overwinning geboekt in het uh, kalenderjaar 2012. Ja, dan gaat het publiek morren. Gaan de spelers wat moorden? Gaat de trainer wat mopperen op de spelers? Ja, dan, dan is er onrust. En dat kun je eigenlijk alleen maar voorkomen door vanavond een goed resultaat te halen. Maar ja, dan komt de nummer 4 van Nederland op bezoek. Blakend van het zelfvertrouwen. Hoewel de wedstrijd tegen AZ daar ook niet heel veel aanleiding toe geeft natuurlijk. Die 3-3, die daar werd al niet zo heel goed in gevoetbald. Maar je ziet eigenlijk vanavond wel dat Herenveen de bal wat makkelijker laat rondgaan dan ADO. Ik heb net al gezegd, vier andere namen er toch weer in bij ADO in tegenstelling tot vorige week. En dat vraagt gewoon eigenlijk om probleem. Want automatisme ontbreken. Ja, het spel van Adolf had een beetje te vergelijken met... Een cadeautje dat je uitpakt en dat de inhoud dan tegenvalt. Oftewel het gaat allemaal aardig tot de 16 meter. En dan moet er een explosie komen en die komt er niet. En Heerenveen is dan nog wel gevaarlijk geweest. En heeft in elk geval keeper Coutillo nog een paar keer op de proef gesteld. Net nog een kopballetje van Dost. Die dan toch weer loskomt van de directe bewakers Koems en, Koem en Hoorvat. Op een voorzet van, van La Parra. Die heeft nu ook balbezit voor Heerenveen op eigen helft. Opgejaagd door Ado Den Haag. En dan Elmar terug naar Van der Bussen die behouden ze dat je eigenlijk nog niks te doen heeft gehad in de eerste 26 minuten. Nu trapt hij de bal naar voren. Bal bezit van Ado Tornstra. Ja probeert die Elbers maar eens weg te sturen in een duel nu met Breuer gewonnen. hoogte van het grasoppervlak door Breuer aan de vens linkerkant. Bal naar Van der Bussen die hem dan weer wegtrapt. Dan is er zoveel druk van Ado dat die bal bijna weer in één keer terugkomt richting Smollerk ja, die staat dan uh, buitenspel. Met die elders overigens, nou ja, dat is een, een lekkere frisse rechtsbuiten. Die begon ook uh, wervelend aan deze wedstrijd. Daarna raakte hij eventjes uh, geblesseerd en is nu eigenlijk een beetje weggezakt in het duel. Maar met een paar aardige bewegingen liet hij eigenlijk in de eerste minuut al zien aan Michel Breuer. Joh, je moet met mij uh, echt rekening gaan houden vanavond. Balbezit voor uh, Heerenveen. Twee centrale verdedigers, Schouwleeuw en Zomer, spelen elkaar de bal toe. Dat gaat in een laag tempo. Djuric komt dan de bal halen. Het gaat naar Van La Parra aan de linkerkant. Zou het wel op kunnen zoeken met Omerou. Die nieuwe rechtsback. Het is een 18-jarige jongen. Die ging hij aan. Die is gehuurd van Chelsea. Hij ging daar in de winterstop naartoe. Komt van Standard luik. Duurde even voordat zijn papier in orde waren. Nu is het in orde. En nu speelt hij als rechtsachter. Ik moet zeggen, tot nu toe valt het niet tegen. Wat hij laat zien daar op die backpositie. Nu een paas van zomer in het schouwselgebied. Aanname Dost. En dan loopt Koen mee. Om Dost onschadelijk te maken, dat is al een keer eerder gebeurd. Een lange bal van zomer leverde toen een kopbal op van Dost die door Coutinho gekeerd moest worden. Ja, als het voetballend via het middenveld dan niet lukt, dan is de lange bal altijd nog een wapen. Gebeurt nu ook en Dost is natuurlijk een, een echte spits. Die beweegt, die sleurt en die continu toch de vrijheid zoekt. Nu uiteindelijk moet hij snel handelen en is Koen, de centrale verdediger, iets sneller. Tweede korder van Heerenveen komt vanaf de linkerkant naar Sink. Twee vuisten, Coutinho opgevangen weer door Djuricic. halverwege de helft van ADO Den Haag. Het gaat naar Rorda... die zijn eerste basisplaats heeft. Speelt de bal in de breedte. Ja, dan moet Jan Maat heel hard lopen... en levert dat toch nog balbezit op voor Herenveen. Zij het kort, want ADO neemt er nu over. Nou ja, applaus van het publiek voor de inzet. Nou, nog even kijken, want nu wordt Smollerek weggestuurd... aan de linkerkant. Met Geert Arend Rorda. Maar Rorda wint dat duel op punten. 0-0 is het, na 29 minuten. We gaan kijken in het buitenland. In Engeland, Liverpool. Arsenal eindigt in 1-2 van Persie. Beide goals voor Arsenal... De tweede viel ver in blessuretijd en werd gescoord... vanuit een bijna onmogelijke hoek. Een derde Kuit ja, die miste nog een strafschop voor Liverpool. Maar ja, volgens velen onterecht toegekend. Suarez deed weer eens een duikje. Blackburn Rovers tegen Aston Villa eindigde in 1-1. Queen's Park Rangers Everton ook 1-1. Drenthe maakte hem voor Everton. Manchester City versloeg Bolton Wanderers met 2-0. Stoke City won voor Norwich 1-0. 1-0 werd het ook bij West Bromwich Albion tegen Chelsea... En Wicken Athletic, Swansea City 0-2. City gaat aan kop uit Manchester, 66 uit 27. Manchester United heeft er 61, maar dan uit 26. Tottenham Hotspur 53 uit 26. En de vierde plaats is voor Arsenal 49 uit 27. Verder met Duitsland. Bayern Leverkusen tegen Bayern München 2-0. Iron Rob in de basis, maar ja, dat hielp dus helemaal niks. Leverkusen scoorde beide keren na rustpas. Hamburger SV VfB Stuttgart 04. Hannover 96 Augsburg 2-2 Freiburg Schalke 0-4 2-1 Kaiserslautern en Wolfsburg niet gescoord, 0-0. Hertha BSC weer de Bremen 1-0. En het is bij Borussia Dortmund tegen Mainz 0-0. En het is daar bijna rust. Borussia Dortmund gaat een kop, 52 uit 23. Gevolgd door Bayern München 48 uit 24. Dat is dus al vier punten minder. En Dortmund uh, moet die wedstrijd nog afmaken. Dus dat kan een flink gat worden. Borussia Mönchengladbach heeft er 47 uit 23. En Schalke 04 is de vierde met 44 uit 24.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 Maar ja, ik heb jaren gehad dat ik, uh, ik 7-8ste Dus dan uh, deed ik niet eens mee. Dus jij weet ook wel een beetje wat, uh, wat Otterspeer nu uh, voelt? Ja, dat is niet leuk. Ook niet omdat je dan een rit ernaast zit. En, nou, het zit bijna vol vandaag. En geweldig dat die af nu eens vol zit. En het publiek gaat uit zijn dak. En uh, ja, dan, dan is het lastig om voor, voor Hein om nog te rijden. Ik begon over jou, zei hoor. Maar eigenlijk, god, dat misschien nog wel meer voor hem. Ik bedoel, de druk lag veel meer bij hem nog, hè? Ja, kijk, hij had gisteren een hele goede tijd gereden. En hij wist van misschien is dit wel voldoende voor twee weken afstanden. Ja, als, als dan iemand harder rijdt en zelfs in de rit ervoor, dan is het best wel lastig aan de lijn staan. En, ja, goed. Topsport. Ja, zo gaat dat. Ja. En het gekke is, topsport dat gaat om podia. Maar wij praten alleen maar over kwalificatie en zo. Wat doet nou die tweede plek jou hier? Want dat heb je ook niet zo vaak meegemaakt. Nee, ja, dat is mijn eerste. Ja, Fantastisch. Nee, dat doet me ook heel erg veel. Het is alleen in Nederland zo dat je zoveel goede schaatsers hebt... en dat je, als je op het WK wil zijn, dat je dus dit soort wedstrijden... dit zijn dan de selectiewedstrijden, dus je moet hier ook goed zijn... En misschien dat de anderen dan toch een ander traject naar het WK te nemen. En nu iets meer harder trainen als wij. Maar uh, nou, dit, dit betekent heel veel voor hem. Dat is echt geweldig. Ja, Wat bedoel je eigenlijk te zeggen dat die tweede plek misschien wel veel minder zegt dan ja, anders uh, bijvoorbeeld? Omdat mensen met de remmen oprijden? Nee, dat zei ik niet. Nee, maar goed. Ja, we gaan het zien op het WK hoe de rest ervoor staat. En, uh, ik ben hier in ieder geval ontzettend blij mee. En de jongens die, die reden niet achteruit. Dus, uh, en dit is een serieuze tijd. Michel Mulder, en die zei vanmiddag, een vol tjalf. Uh, is het nog steeds vol nu uh, B-groep 10 kilometer wat Sebastian? <laughs> nou, ik denk dat er zo'n 50, 60 mensen zijn blijven zitten. Onder wie trouwens Bob de Jong? de winnaar van de A-divisie, die kijkt ook naar zijn ploeggenoot... want dat is Bob de Vries. En Bob de Vries is bezig om uh, zich te kwalificeren als derde en laatste man... net als de ploeggenoot de Bob de Jong en Jorrit Bersma voor die weken afstanden. Hij heeft er 7200 meter op zitten en met 9 minuten en 23 seconden precies... is hij inmiddels al 6 seconden en 700ste sneller dan Douwe de Vries. Overigens geen familie eerder vandaag was in de A-divisie. Dus hij moet of enorm de man met de hamer tegenkomen... en anders dan uh, gaat Bob de Vries... Die, uh, Tijdens dit seizoen nog last had van de knie. De knibbel, zoals trainer Jillet Adema dat noemde, gaat hij zich gewoon plaatsen voor die WK-afstand. Hij heeft er 7600 meter op zitten. Zes rondjes nog te gaan. 9,54. Ja hoor, voorsprong loopt alleen maar op. Dus langzaam maar zeker is het in de pocket voor Bob de Vries. Het is helemaal geen schaatsweer, hè Ronald van der Geer? Het is uh, heerlijk. Daarom zitten er denk ik nu meer Vriesen hier dan in Tijalf. Uh, met nog 34 minuten, of 34 minuten op de klok. En een 0-0 stand. Nee, het zijn van die temperaturen waar je lange tijd naar verlangd hebt. Nu is het zo. En nu mag het voetbal wel wat hard verwarmender. Er gebeurt eigenlijk niet zo heel veel bij Ado Heer Veen. Er wordt natuurlijk gevoetbald. bal gaat op en neer. Maar tot echt uitgespeelde kansen leidt het niet. We hebben net kornig nog gezien van Heer de Veen. Te nemen door Narsing. Tweede van de wedstrijd. Maar uiteindelijk makkelijk geplukt door Coutinho. En dus heeft Heer Veen nu inmiddels weer balbezit aan de andere kant van het veld. Met de zomer en Goudenleeuw. Want Heer Veen is wel de ploeg. Met het meeste balbezit in deze wedstrijd. Ado niet in staat. Om echt het initiatief te nemen. Het zal iets meer reageren met snelle spelers op het middenveld. Met de lopende mensen. En op die manier proberen in de buurt van, van de bussen te komen. Maar dat lukt tot op heden niet. Nu gaat het ook mis bij Heer de Veen. Als Zomer een paar stapjes voorwaarts maakt. Uiteindelijk over de middenlijn komt. Denk ik, speel Breuer is aan aan de linkerkant. Die maakt namelijk ook wat stappen voorwaarts. Maar die bal gaat te hard voor de linksachter van Heer de Veen. En halfweg de eigen helft mag Omerou die Nigeriaan dus ingooien. Aan de rechterkant bij Ado. Het gaat richting Smolardek. Hij dus in de spits voor John Verhoek. Die, zo vertelde Maurie Stijn, voor Hoek dus wel zag aankomen dat hij gepasseerd zou worden voor deze wedstrijd. Werkt wel hard, maar scoort niet. En als spits word je nou eenmaal afgerekend op je doelpunt. Ebi Smolletk voor het eerst dus in de basis. Nadat hij in de winterstop is aangetrokken. En hij kan tot nu toe voorin nog geen potten breken. Moet ook eerlijk gezegd worden daarbij dat hij nog niet echt gevonden is. Door zijn ploegenoten Breuja mag ingooien. Halfwege de helft van Heer de Veen. Aan de linkerkant doet dat richting Dost. Komt wel door. Rado Savdivic brengt de bal weer terug op Friese helft. Maar dan komt hij toch voor de voeten van van La Parda. Die gaat aan de wandel aan de linkerkant. Maar onderschat dan de breedte van het veld. Oftewel met bal en al loopt hij over de zijlijn. En dan heeft Makkeli, die naam hadden we nog niet genoemd geloof ik, vanavond de scheidsrechter gezien. Dus dat er mag worden ingegooid door Adel Den Haag. Nog tien minuten tot aan de rust. Wij hopen hier op een leuke en attractieve tweede helft. Of misschien nog de laatste 10 minuten van de eerste. En Sebastian zit maar te wachten tot Bob de Vries binnen is. <laughs> nog twee rondjes. Nou, minder zelfs al dan twee ronden. En dan is Bob de Vries binnen. Ja, het is een primeur. Kan me niet herinneren dat ik ooit een B-groep live verslagen heb uh, uh, in Langs de Lijn op de radio. Vandaag dus wel, maar laten we niet vergeten, Bob de Vries is niet de eerste de beste schaatser. Vorig jaar werd hij tweede bij de WK afstanden op de 10 kilometer. En over drie weken mag hij weer gaan meedoen aan dat WK. Hij moet nog even om een Japan erheen. Dat is Hiroki Hirako als hij dan de laatste ronde inmiddels in is gegaan. En zijn voorsprong is opgelopen tot 12 seconden ten opzichte van Douwe de Vries. Dan is Bob de Vries ook gewoon bezig om echt een goede 10 kilometer te rijden. Hij gaat de derde tijd zo'n beetje rijden van de dag na Bob de Jong en Jorrit Bergsma. Uh, vier rijders dus in de baan, dat heeft hem wel een beetje geholpen. Het zijn kwartetstarts, zo nu en dan heb je dus een extra richtpunt. Maar hij heeft ook gewoon een goede degelijke 10 kilometer gereden. Hier komt Bob de Vries aan. Hij mag met uh, Bob de Jong en met uh, uh, ploeggenoot Jorrit Bergsma na het WK zijn eindtijd. Net boven de 13 minuten, 13 19 Nou, dat is nog een persoonlijk record ook. En dat voor de zaterdagavond in een leeg t Bob de Vries met een persoonlijk record na de WK-afstanden op de en is nu, uh, Sebastian, ook een beetje duidelijk uh, hoe de ploeg eruit ziet over drie weken? Of uh, moet er nog een heleboel voorgereden worden? Uh, nou, de, de langere afstanden worden duidelijk. Want gisteren uh, zagen we ook al bij de vrouwen een, uh, een beslissing. Daarin met Anouk van der Weijden, onder andere, die zich daarvoor uh, heeft geplaatst. En met Jorien Voorhuis en in principe ook Diane Valkenburg. Uh, de sprintafstanden, daar wordt steeds eentje bekend. Nou, we hadden het al inderdaad over Michel Mulder gehad. Margot Boer is inmiddels ook zeker. Uh, daar worden nog twee plekken verdeeld volgende week. In Berlijn bij de uh, laatste wereldbekerwedstrijden. En de 1500 meter heb ik nog niet genoemd. Daar zijn twee van de drie plaatsen vandaag verdeeld. Irene Wüst en Marit Leenstra gaan daar sowieso rijden. En ook daar wordt de derde plekje volgende week... Week verdeeld in Berlijn.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 To do some navigating. I'll be here patiently waiting to see what you find. See, the stars, they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 If the skies get rough I'm giving you all my love I'm still looking up Jason Mraz met I won't give up. Ja, een rustig potje had Ronald van der Gerard over ADO herenveen Een beetje zomeravondvoetbal. <laughs> nou, daar zijn er wel wat meer dingen voor nodig, denk ik. Na 42 minuten is het uh, in elk geval 0-0. Er is uh, nu uh, druk van uh, Heerenveen. Jan Maat, Fid Narsing, rechterkant Strafsomgebied. Zo, die kapt even Tonstra uit. Die houdt dan balbezit naar Roorda in één keer richting de penalty stip. En dan weer weggewerkt door Den Haag. Boven van de bussing, heel de tijd een bord. Wij wachten op de eerste kans van Ado. Dat bord is inmiddels weggehaald, want na 40 minuten was die eerste kans daar. Dat is een lange bal van achteruit van uh, Koem. En daar zette dan, terwijl die bal in de lucht was, rek weggelopen bij zomer... Nog even zijn voet tegenaan. Het was uh, ja, een, een, een lullig boogballetje in de handen van Van der Bussen, Maar goed, het was een keer een schot op goal. En dat heeft uh, wat betreft ADO dus erg lang geduurd. En de laatste minuten zijn er ook geen dreigementen geuit van Friese aard. Dus kijken we eigenlijk inderdaad naar iets wat, wat normaal gesproken onder andere omstandigheden. Want het regent. Het is een graad of negen. Dat is niet echt zomaar avondvoetbal. Maar voor de rest zou het allemaal kunnen kloppen. Vrij trap van uh, de Hoorvat van achteruit bij ADO richting Smollerek. Die staat in de buurt van het Zas van Heerenveen. Maar wel tussen Gouden leeuw en Zomer in. En die sandwich levert de Friese bal bezit op. Weer voor kort, want Jan Maat levert dan weer in. Jan Maat even terug op de Haagse grond, de grond waar hij geboren is. Hij debuteerde hier ook als B-junior onder Wiljan Vloet. Volgend jaar dus bij Feyenoord en nu in zijn laatste wedstrijd bij Heerenveen. Daar waar hij dus de volgende stap zette naar Ado Den Haag. Roda met een lange bal. Weer opgevangen door Ado, weer opgevangen door Jan Maat. En zo gaat het lekker heen en weer. Maar gebeurt er dus eigenlijk bar weinig. Misschien nu, want nu gaat Narsing weggestuurd worden. Ja, strafschopgebied op gebied in. Narsing 1 op 1 met Coutinho. En Coutinho wint dat duel met Narsing. En zo blijft het dus 0-0 na 43 minuten. Bij de wereldbekerwedstrijd de schaatsen in Heerdeveen... was de 1500 meter bij de vrouwen een puur Nederlandse aangelegenheid. Irene Rust won door in een gevecht achter te rekenen met Marit Leenstra. Beide plaatsen zich ook voor de WK-afstanden over drie weken dus. Rust schaatsen vanmiddag een bijna perfecte race. Er markeerde niet zo heel veel aan. Weinig. De eerste paar passen bij de start. We waren een beetje te gehaast, een beetje voorover. Maar daarna pakte ik hem goed op. Rondjes waren goed, verval was goed. Technisch was hij goed, dus... Ja, het kan altijd beter, maar deze was uh, prima. Was dit de race van het seizoen op de 500 meter dus ook? Ja, ah, die hoop ik over drie weken te schaatsen. Goed? Kan dat nog? Ja, tuurlijk. Ja, zeker. Het was, uh, het was een goede race. En uh, zeker voor nu het een hele zware omstandigheden. En dan is de tijd van 1, is gewoon uh, hartstikke prima. Hoe dus... snel was je nog dit seizoen? Nee, nou, ja, dat wist ik niet. Ja, daar ben jij van, hè? Dus... Ja, volgens mij niet, want hamar heb ik al snelste tijd staan. En dat is 1.56.99. Of denk jij nu meteen van, hé... Hey... Hé, hey, wat?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 ja, een beetje die er niet is, kun je niet verslaan, maar ik vind het natuurlijk wel leuker uh, als iedereen er gewoon is. Dat betekent wel dat jij in topvorm bent. Uh, ben je nu beter dan bij het WK Allround eigenlijk? Nou, dat denk ik niet. Ik heb wel even een moeilijk week gehad afgelopen week, waarin uh, ja, toch niet helemaal fit en uh, goed uitgerust. En dan uh, zie je dat ik gewoon de goede dingen heb gedaan, even een pas op de plaats gemaakt en uh, iets andere voorbereiding dan anders. Maar uh, ja, ik voel me nu weer goed en ik voel me nu weer fit en fris. Dus, uh, ja, ik, uh, ik uh, ben helemaal klaar uh, voor de, de laatste drie weken van het seizoen. Iedereen Wust en Bert drinken We gaan weer kijken bij uh, ADO Heerdeveen. En over de Friesen gesproken, die kunnen zich eigenlijk ook geen puntenverlies meer uh, voorlopen Zeker niet tegen zo'n tegenstander, Ronald, als ze willen meedoen, blijven, blijven meedoen om de titel. Dat is een uh, waarheid als een koe, Ronald. je moet uh, punten <laughs> blijven halen, wil je dat de druk op die uh, boven je houden. Ja, dat, dat is ook de boodschap natuurlijk van, van Heer Veen. Maar vooralsnog lukt het maar niet om een goal te maken hoe uitgelezen de mogelijkheden ook zijn. Want de 45 minuten. Staan inmiddels op het bord. Ik schetste net al de mogelijkheid die gegeven werd aan Narsing. En dat Coutinho reddend optrad. Zojuist is Narsing weer weggestuurd op de rand van buitenspel. Net was het eroverheen. Nu was het Elm met een slimme steekpaas. En weer loopt hij 1 op één richting Coutinho. Ja, alleen komt er dan hulp van Horvat. Die nog net eventjes een been tegen de bal krijgt. En daarmee voorkomt dat Narsing een doelpunt maakt voor Veen. In de slotfase dus nog twee momenten voor de Vriesen. Maar ze zijn er niet in gegaan. dat ADO alleen maar via Smollerrecht een keer van de bus heeft mogen testen en dat van de bussen ook die test doorstond, is het 0-0 bij rust. left me in Met Come To Me. In 2008 werd Ponien van Deutenkom wereldkampioen allround schaatsen. En dat was het absolute hoogtepunt in haar carrière. Daarna ging het bergafwaarts met van Deutenkom. Vanmiddag, na de 1500 meter, konden ze aan te stoppen. Per direct. Ik had uh, heel het seizoen, of in die zin... Uh, gaat men, uh, het gaat op en neer. En dat heeft natuurlijk heeft te maken met dat het misschien niet zo makkelijk gaat... als dat je gewild had. Aan de andere kant, uh, ja, ik, ik krijg steeds meer oog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 En die drijf heb ik altijd gevoeld. en Zelfs dit jaar. Alleen gaat het dit jaar heel erg op en neer. En uh, ja, het is gewoon klaar. En de, ik moet zeggen, ja, het is goed. Wat was het ook een beetje vechten tegen de bierkaai, Want ik bedoel, het ging natuurlijk niet goed, dat ja. wisten we allemaal wel. Maar je leek me ook geen stopper. Nee, het is, ik vind het geen gevecht tegen de bierkaai geweest. Want uh, kijk, in de training laat ik dingen zien die, uh, waarmee ik, ik serieus nog het gevoel heb. Zelfs nu nog, dat ik er zou komen kunnen komen. En uh, alleen is er één grote maar. En dat is dat je het echt, echt, echt moet willen. En dat je het echt, dat je de drijven binnenuit, dat het vanuit je vezels komt, dat je dat je hard wil schaatsen en dat je de beste wil zijn. Hoeft hoef eens de best wel zijn, maar wel alles eruit wil halen. En uh, tuurlijk wil ik goed zijn. Maar het is, ja, je gaat steeds meer, ja, hoe moet ik zeggen, het voelt niet meer zoals ik mijn sport heb beleefd. En... Uh, dat je die drijf helemaal voelt vanuit het binnenste van je ziel, om het zo te zeggen. En nou, ik heb gewoon echt nu ook uh, zin om andere dingen te gaan doen. En uh, wat het allemaal precies gaat zijn, dat zal ja, de toekomst uitwijzen. En uh, ja, ik kan gewoon terugkijken op wel mooie jaren. En minder mooie jaren. Ja, het is gewoon wel moeilijk, maar. Ja, want komt het misschien ook omdat jij echt op de top hebt gestaan? Je bent wereldkampioen allround geweest. En ja, dat het dan ook niet meevalt om de weg naar beneden te maken... terwijl uh, het trapje naar boven niet meer zichtbaar wordt? Ja, nou ja. Ergens was het trapje voor mij ook nog wel weer zichtbaar. Maar um, ja, het wordt natuurlijk steeds lastiger. En wat ik zeg, je moet het echt willen en je moet echt de motivatie voelen. En je moet niet te veel moeite moeten doen om dat voor elkaar te krijgen. En als dat gebeurt, dan is het... Uh, ja, dan denk ik dat het gewoon goed is. En uh, nou ja, dat, dat, kijk, het is, uh, ik heb een heel mooie schaatscarrière gehad. En ik heb een heel mooi, inderdaad, mooie hoogtepunt gehad. Dat is het WK Round, wereldkampioen. Nou ja, daar kan ik op terugkijken. En dat, dat, ja, dat was ook fantastisch. En um, ja, daarnaast, wat ik zeg zeggen, ja, dat, dat het daarna minder gaat, ja, dat hoort bij topsport. En dat is een gevecht geweest, moeilijk gevecht, ook wel een mooi gevecht. En je leert jezelf goed kennen en ontzettend veel geleerd. En, uh, ja, ik kijk nu uit naar gewoon. Uh, kijk, uiteindelijk het schaatsleven is schaatsleven eigenlijk ook het. Het is ook het gewoon leven. Dus je, alles wat je daarin geleerd hebt en meegenomen hebt. Uh, ja, dat neem je mee naar de toekomst. En. Uh, ja, het is klaar en het voelt goed. Paddien van Deutenkom, zij stopt dus. Aan het Gerritsen kent een heel slecht weekend. Bij de wereldbekerwedstrijden werd ze op de 500 meter, respectievelijk 10e en 15e. En de laatste race tegen Thijsje Oenema was echt een leidensweg voor Gerritsen. Ja. Ik zei gisteren ook van nou, dit was zo'n slechte race. Uh, het kan niet nou alleen maar beter, maar... Uh, nee, het ging uh, vandaag toch nog weer slechter. Ja, hoe kan dat dan? Want gisteren vond ik het ook zo'n, uh, ja... een uh, race met hindernissen. Uh, en nu was het minder hindernissen, maar de tijd was wel heel langzamer. Ja, ik had gisteren echt ontzettend veel misses. En uh, nu dacht ik een beetje van nou... Ik probeer in ieder geval een beetje rust te houden, want gisteren was ik ook weer met van alles bezig uh, tijdens de race. En uh, ja... Ik raakte gewoon echt helemaal niks. En dan merk je onder de rit dat je geen snelheid maakt, zeg maar. En dan, ja, de laatste rechte eind zit je echt naast Thijsje. En dan, uh, ja, dan moet je gewoon eigenlijk zorgen dat je blijft schaatsen. En dan uh, loopt ik toch mijn schaatsweg naar achter. En dan, uh, ja, dat is gewoon niet goed. En krijg je het dan nog wel op de rit weer? Want het seizoen is niet meer lang. Weken afstanden is het doel van iedereen. Uh, gaat het nog weer beter worden? Nou, dat gaan we volgende week zien. Maar, uh, ja, ik weet op zich wel een beetje... Uh, de dingen waar ik echt aan moet werken. En de training heb ik dat al, al wel gaat het beter, zeg maar. Maar ja, dan moet, je, dan moet het echt op volle snelheid. En dan, ja, dan merk ik gewoon dat het niet, uh, niet goed lukt. Kijk, dit heb ik al vaker van je gehoord, maar dan weet je, zesde of zevende. Ja. Maar vijftiende, dat is toch weer een heel andere koek. Ja, blij dat je het nog even een keer benadrukt. Het <laughs> nee. lijkt me ook een unicum. Want uh, ja, ik heb het niet zo paraat, maar ben je ooit vijftiende geworden op de 500 meter? Ja, toen ik net kan kijken. Nee, het is gewoon echt niet goed en uh, dat weet ik, maar goed, ik moet nu kijken van waar kan ik nog uh, in een week verbeteren, zeg maar. En uh, ja, tuurlijk wordt het heel lastig, maar uh, ik weet ook wel dat ik heel goed kan schaatsen, dus dan uh, moet je je gewoon concentreren op positieve punten. En uh, ja, daarmee aan de slag gaan. Nou heeft het dit seizoen ook flink gerommeld in jullie ploeg. Gisteren stond Marco Boer hier en die zei van ik wil sowieso door met Timmer. Is het niet zo dat jij beter maar niet sowieso door kunt gaan met Timmer? Nou, ik heb daar uh, nog geen conclusie uh, over gemaakt. Ja, ik moet het voor mezelf eerst dan maar op een rijtje krijgen voordat ik daar uh, uitspraak over ga doen. En, uh, ja, het, is, het is gewoon een hele belangrijke keuze die ik hierin moet gaan maken. En, uh, dus ja, daar wil ik niks over haast in doen. Nee, nee, maar een vijftiende plek zegt dan veel. En dan kun je ook zeggen van, goh, er bestaat een schaatsdokter in Nederland waar jij al bij gereden hebt. Ori, is dat niet misschien een oplossing? Ja, zoals ik al zei, ik moet alles rustig over, ja, gewoon rustig over nadenken. Speelt dat door je hoofd of helemaal niet, zoiets dergelijks? Er dus speelt op dit moment van alles door mijn hoofd. En, uh, ik moet eerst alles rustig op een rijtje krijgen. Maar heeft dat vooral te maken met deze vijftiende plek? Wat dan door je hoofd speelt of ook met wat er allemaal dit seizoen is gebeurd? Nee, natuurlijk is het niet één race. Het is, uh, kijk, het hele seizoen ben ik al een beetje aan het vechten, zeg maar. En uh, ja, weet je, dan rijd ik best wel goed WK. En dan heb je een hele maand rust en dan uh, ja, word, ik, word ik weer ziek. Vorige week was ik ook alweer ziek. En dan zijn er toch elke dingen waaruit je terug moet komen. En het, is, ja, het kost gewoon heel veel energie ook. Want ja, als je het vertrouwen hebt, wil je dat gewoon vasthouden. En als je constant naar op zoek bent, dat, dat is gewoon. Uh, ja, dat is ook best wel zwaar. En. Uh, ja, dat uh, valt gewoon tegen. Zoek je het dan bij jezelf of zoek je het dan ook in de ploeg? Of in een coach of in dat soort dingen? Ik, alles bij elkaar. Het is nooit één ding wat niet, uh, wat niet klopt. Het zijn gewoon. Een aantal dingen. En alles bij elkaar uh, maakt gewoon dat je niet lekker in je ja, in balans bent, zeg maar. En uh, dat het daardoor gewoon net niet helemaal goed lukt. En dat zei Annette Gerritsen. Ze werd dus tiende en vijftiende op de 500 meter. En het gaat niet echt lekker dit weekend met Gerritsen. Uh, voetbal dan. Ado Heerenveen is rust. Ruststand 0-0. En het geluid dat u op de achtergrond hoort komt uit Waalwijk. Daar staat de RKZ uit die plaats. liefst 13 punten voor op de tegenstander van vanavond. Dat is Excelsior, de hekkensluiter in de eredivisie dat uit nog niks gewonnen heeft. En dus gaat RKC vanavond verder met de ja zeg maar gewoon de zegentocht in de Eredivisie. Die eigenlijk niemand had verwacht. van fiedt Nee, na de winterstop, zeven wedstrijden gespeeld, 13 punten gehaald. En uh, dat is heel goed voor RKC. Waarvan iedereen dus inderdaad had verwacht in deze fase van de competitie. Dat ze een stuk dichter bij Excelsior zouden staan. Een stuk verder naar beneden ook. En, uh, maar ja, het gaatje naar de na-competitie is nog altijd maar zes punten. Dus er zullen ook punten gehaald moeten worden. Dan krijgt RKC alle concurrenten, normaal gesproken die onder hun staan. Daar nog wel een aantal van op bezoek. Utrecht komt nog hierheen, de Graafschap komt nog hierheen vandaag. Excelsior op bezoek. Kortom, er zijn nog wel wat punten te halen voor RKC in deze competitie. En Excelsior, daarvoor is er natuurlijk sprokkelen geblazen. Je zei het al, nog geen uitwedstrijd gewonnen dit jaar. De laatste was vorig jaar uit bij Vitesse. 4-1 werd het daar. Daar dromen ze van in Kralingen om weer zo'n wedstrijd te spelen. En misschien zou dat dan vandaag allemaal moeten gebeuren. Dat zal dan gebeuren in ieder geval zonder Edwin de Graaf. Vorige week nog aanvoerder tegen Ajax. Maar niet goed gespeeld en vandaag op de bank geslachtofferd door John Lammers. De jonge Jurgen Matthijs speelt nu rechtsback. En dat heeft alles te maken met dat Broersen en Van Steensel weer terug zijn van Schorsingen. Van Steensel staat centraal achterin naast Nieveld die vandaag ook weer mag spelen net als vorige week tegen Ajax. Omdat Schenkeveld een liefst blessure heeft en er vandaag niet bij kan zijn. En alle andere namen bij Excelsior zijn de namen zoals u die nog weet van vorige week. Die mooie actie van Maatsen bijvoorbeeld langs de zijlijn. Hij staat er vandaag gewoon weer bij de topschutter bij Excelsior met slechts... Vijf treffers. En bij uh, RKC, ja, daar zijn uh, de problemen bepaald niet zo heel erg groot. Castiljon staat vandaag in de basis omdat ten voorde uh, een knieblessure heeft. Heeft daar wat last van. Speelde afgelopen week uh, ook niet in het belofte waarvoor hij was uitgenodigd. Kortom, het gaat eigenlijk gewoon uh, goed met RKC. Vorige week ook naar behoren gespeeld tegen Vitesse. En uh, gewonnen en de Arnhemmers wat dieper in de problemen gedrukt. Nemeth heeft zijn eerste doelpunt gemaakt... Dus daarvan hopen ze dat die in, in Waalwijk dat hij vandaag een beetje los is. En de wedstrijd staat. We gaan zo meteen beginnen. De spelers komen het veld op onder begeleiding van die jonge jongens die vandaag allemaal tegen elkaar. Jongens en meisjes zijn het trouwens. Die vandaag al tegen elkaar gespeeld hebben in het kader van de actie meer dan voetbal. Om aan te geven dat voetbalclubs meer doen dan alleen maar die 90 minuten op het veld voor het publiek, maar ze doen uh, ook nog dingen buiten de voetbalclub om... die allemaal zijdelings met voetballen te maken hebben. Nou, die uh, jongens en meisjes die staan er vandaag in de rij... Uh, om uh, met de spelers mee te lopen het veld op. En we gaan zo meteen beginnen om uh, kwart voor acht deze wedstrijd. RKC tegen Excelsior. Om kwart voor acht ook VVV-NAC. En dat is de topper voor mij van vanavond want Die ploegen die schelen maar drie punten en twee plaatsen op de ranglijst. En dat is wel eens veel meer geweest dit seizoen. Uh, en ja, er is Ton Lokhoff vastigelen. Ja, Ronald. Goedenavond. Nou, uh, VVV is gewoon in vorm. Uh, onder Ton Lokhoff vier van de zes gewonnen. Sowieso de laatste drie gewonnen. Van Groningen, de Graafschap en Heracles. Nou, kom daar maar eens om. Na de dramatisch verlopen eerste seizoenshelft er is er eigenlijk voldoende over gezegd. want VVV leeft weer. Dat is nou ja, niet te zien, want dat is radio. Maar wel te horen misschien op de achtergrond. Want het is bijna feestelijk hier. Het is ongelooflijk gezellig. Het is vol. Mensen hebben vertrouwen. Dat, die gezichten heb ik hier ook helemaal niet meer gezien. En dus heeft Tom Lokhoff gedacht. Nou, ik verander ook helemaal niks aan mijn elftal. Want waarom zou ik? Die heeft het gewoon laten staan zoals het vorige week tegen Heracles stond. Want dat stond goed. Toen won VVV met 3-1. En dat vorige week nak. Eindelijk weer is won voor het eerste in 2012. Want die haalde uit de eerste vijf wedstrijden in 2012 maar één punt. Dat is ook krankzinnig eigenlijk. En die hebben dan vorige week eindelijk eens gewonnen van Ado. dat doet af dat verandering ook maar eens niks. Dus wat de opstelling betreft zijn we heel snel klaar. Uh -huh. um, ja, nakt dus zoals gezegd eindelijk is gewonnen. Dat werd wel eens een keer tijd. Want trotsmink zagen ze daar de streep onderin wel heel dichtbij komen. Dat leek altijd heel veilig. Maar ja, 25 punten dus heeft nakt e terecht, VVV heeft er 22. Dus zou VVV hier vanavond niet. Dan staan ze er gewoon boven. De ja. ja. En, en Lokhoff heeft ook nog wat met nac, hè? Ja, nou, wat niet. is dus Zijn carrière begonnen, zijn carrière afgesloten. Assistenttrainer geweest, hoofdtrainer geweest. En eh, nou moet je er een zinnetje bij zeggen. Namelijk, hij speelt natuurlijk nu tegen NAC. Is dat nieuw? Nee. Want dat heeft hij als trainer van Excelsior natuurlijk al uh, een aantal keren gedaan. Want daar heeft hij ook gewerkt. Dat heeft hij om precies te zijn vier keer gedaan. En vier keer verloor hij. Dus dat heeft hij ook wel onthouden, denk ik. Dat hij toch vroeg of laat een keer zal moeten gaan winnen van zijn NAC. En ik denk dat het vanavond... Maar zo zou kunnen, want zoals gezegd, VVV is in vorm en uh, die kunnen veel. Goed, dat was Venlo. Daar zijn ze nog niet begonnen. In Waalwijk wel. Frank Wielaert. Net uh, afgetrapt en uh, eerste balbezit is voor uh, RKC. En uh, de bal gaat in eerste instantie even terug naar uh, doelman Jeroen Zoet. In Schotland actief geweest met uh, uh, Jong Oranje. En uh, daar een prima prestatie geleverd. In ieder geval hij persoonlijk een prima prestatie geleverd. Jonge Oranje gelijk gespeeld uh, tegen uh, jong Schotland. En uh, de eerste keer de diepte gezocht. En gevonden bij uh, Braber. De bal naar de rechterkant. Of naar de, de linkerkant. Maar Meijers weer terug naar Braber met een hakje. Alleen is daar niemand voor de goal om dat hakje te verzilveren in een uh, doelpunt. Druiter kan dus rustig oprapen. En dan kan ik Excelsior voor het eerst gaan uh, uitverdedigen. Wat wil de trap naar voren? Van Broersje is het die daar wordt opgevangen door uh, Martina. Die ook weer gewoon de voorkeur krijgt voor uh, Bandjar. Die wel weer fit is bij uh, uh, RKC. Maar die vandaag gewoon op de bank begint. Dat heeft alles te maken met dat die jonge Martina het uitstekend gedaan heeft op die restbackpositie. En uh, RKC dat er ook weer helemaal teruggaat. En de bal eerste zeven op eigen helft probeert te controleren. In de eerste minuut van deze wedstrijd 0-0 natuurlijk nog de stand. 0-0 is het ook bij ADO Heerenveen. Maar die hebben er al 45 minuten op zitten. Ronald van der Geer. en Een lekker kopje thee gedronken. Een beetje gediscussieerd over de eerste helft. En dus lekker begonnen aan het de tweede bedrijf. Ik heb geen idee. Ik was er niet bij. Maar oh. ik, ik zie allemaal lachende gezichten. Dus ze hebben het leuk gehad denk ik. Bij iets minder. Want de eerste helft was niet heel aantrekkelijk. Eén kans voor ADO. Een, een paar voor Heerenveen. Twee grote zelfs voor Narsing. Maar goed, die aanvaller kreeg hem dus niet langs Coutinho. Er niet meer bij bij Heerenveen in de tweede helft van La Pada. Assaidi is zijn vervanger. En nu maar eens kijken of Ado, ja, dat is toch een beetje de vraag, wat meer vertrouwen heeft gekregen uit de eerste helft. Daar komt wel een kans aan voor Ado. Op een paas van de Toornstra duikt daar iemand het gat in. En dat is Ebi Smollerek, de spits dus de vervanger van Verhoek. Maar hij kopt de bal naast de goal van Heerenveen. Daar was hij dan toch ineens voor Gouwe gekropen. ...om die bal naast de kop. Twee kansen dus voor hem in de wedstrijd tot nu toe. Twee hele grote voor uh, Narsing, voor Heerenveen. Maar het is dus nog altijd 0-0 na 47 minuten... ...als uh, Van der Bussen een uh, doeltrap gaat nemen. Op de helft van Ado komt hij terecht. Dost eronder door, Asaidi ook niet. Maar dan levert Ado weer in bij Geert Arendroorda... ...die dan tussen drie man in toch wel in het nauw wordt gedreven. En hulp krijgt van scheidsrechter Makkeli. Die zegt ja, een van die drie maakte er recht een overtreding. Ik gok dat het Tonstra was, want die kijkt er schuld bewust bij. En dus mag er een uh, vrije trap genomen worden door... Uh, Heerenveen, dat gaat zomaar doen. Doet hij in de breedte richting Gouwe Leeuw. Nog altijd de stand waar we een tijd geleden mee zijn begonnen op het bord hier in Den Haag 0-0. Wie heeft eraf getrapt in de koel Bas? Dat is nak geweest. En dan weet je het wel. Want vorige week heeft ADO aan de lijve ondervonden wat er dan kan gebeuren. Die stonden na 10 minuten met 2-0 achter. Dan moet je ook nog weten dat er in deze wedstrijd... Eh, zeg maar de return, de eerste wedstrijd tussen deze twee ploegen in Breda. Toen stond het na 4 minuten 1-0 voor Nak. En na 5 minuten was het weer 1-1. Dus lijkt me zinnig om de eerste 10 minuten niet meer naar andere velden te gaan. En mij even lustig te laten uitratelen. Ja, fijn. Pammen zit voor, voor VVV. Ja, fijn. Doe maar. Wildschut heeft de bal. En die was goed vorige week. En die gaat weer dribbelen. Wildschut, twee man voorbij. Holla gezocht. Die wil de bal meenemen. Maar krijgt hem net niet mee. Die dwarrelt dan het strafopgebied van Nakbinder. Wordt daar door Botteguin weer de andere kant op getrapt. Koenders moet dan aan de bak in duel met uh, Nwofor. Die zoals eigenlijk continu uitwaaiert vanaf... Het midden waar hij staat naar de zijkant. Maar dit keer maakt de jonge Nigeriaan een overtreding. En komt er een vrij schop voor Nak. Jonge voorhoeder dus van VVV met uh, Nouveau Fort 20. Aan de linkerkant Wildschut 20. En aan de rechterkant Berghuis 20. Maar wel getalenteerd. En een vrij schop dus nu voor een van de ouderen op het veld. De doelman van NAC Breda. Jellette de Rauwelaar. De aanvoerder en keeper 31. Die mag dan uh, na 1 minuut en 20 seconden het, uh, de wedstrijd weer in gang zetten. Het is nog 0-0. Nou ja, dat kan. Ja, voor mij had je door mogen gaan hoor. Maar ja, er is iemand anders die hier de baas speelt. Dus uh, uh, RKC Excelsior, Frank Wieluid. Nou, van Maatje eigenlijk ook best door mogen gaan. Vier minuten zijn we onderweg bij RKC Excelsior. Het is dus, uh, nog 0-0. Uh, een vrije trap genomen door zoete diepte in gejaagd richting Schet. Die verstopte zich net al uh, achter Scheiman. Dat leverde bijna een kans op uh, voor Excelsior. Omdat hij uh, weigerde achter zijn verdediger vandaan te komen... op het moment dat hij de bal ingespeeld kreeg. En nu Excelsior die de bal in de diepte heeft opgevangen... Die, uh, Paas van Zoet en probeert een aanval op te bouwen. Dat lukt alleen niet. Op middenveld de bal opgevangen door uh, uh, RKC. En daar uh, Meijers. Meijers die de rechterkant zoekt bij uh, Schet. Nu wel uh, met de bal in de voet. Scheiman Sh opzoeken. Nieveld opzoeken. Nee, Nieveld is uiteindelijk dan het mannetje te veel voor Schet. Maar Nieveld schiet de bal over de zijlijn. Dus houdt de ploeg uit Waalwijk in ieder geval wel gewoon balbezit. En kan uh, gaan ingooien. Een metertje of, nou wat zal het zijn, vijf van de achterlijn gaat uh, Martina dat doen. Die kan dat in ieder geval ver. En als hij het niet kan, dan moet hij haast wel. Want uh, ze staan ver bij hem vandaan. Dan komen hem nu een beetje opzoeken. Dus uh, Schet. Schet nu uh, op dezelfde plek waar hij ingooi net is. Weer dat duel aangaan met uh, Scheiman. Glijdt alleen weg op het moment dat hij de voorzet wil geven. Wegwerken achterin bij Excelsior is bepaald niet goed. En zo blijft het kansrijk met de Castellion. Actie maken in de 16 schieten. Korte hoek. Maar uh, die korte hoek was afgedekt door de ruiter. En hij raakt het net. Castellion. Het is in ieder geval de eerste mogelijkheid van de wedstrijd voor RKC. Niet gescoord 0-0 dus. Den Haag, Roland van der Geer. 50 minuten op de klok. Nog altijd die 0-0. Makkelie fluit. Geeft een vrije trap aan Heerenveen. Dat gebeurt precies op de middenlijn. Aan de rechterkant bij de Vriezen. Dus Deryl Janmaat erachter. Die die bal terugtrapt naar zijn laatste verdediger. Dat is Gouwe Leeuw. Die andere heet Zomer. En die wordt in balbezit gebracht. Klein speelveld nu. Breuer gezocht. Die maakt het spel nog wel wat breder. Zoekt dan. Wordt onmiddellijk lastig gevallen door Elbers. Ik zou als ik Elbers was wat vaker proberen Breuer op te zoeken. Want in snelheid verschillen die twee elkaar nogal. En dan in het voordeel van Elbers. Dat doet Den Haag naar mijn idee te weinig. Lange bal van Zomer naar de rechterkant. Kan Narsing aannemen. Halverwege de helft van Ado. Aanname is goed. Balbezit voor Roorda. Combinatie met Elm. Dan de steekbal op Narsing. Net niet voor het strafschopgebied. Zit Super ertussen. Maar dan komt Den Haag in de problemen. Omdat Heer de Veen direct terugzet. Krijgt de Ado die bal uiteindelijk weg via Tornstra Met het hoofd. Maar wel weer in de voeten van Roorda. Het verplaatsen naar de linkerkant. Nieuwe man. Asaidi. Nog altijd niet helemaal fit. Maar wel nodig in de tweede helft voor de attractiviteit. Want van La daar kwam niet langs die Omeroe uh, uh, in de eerste helft. De jonge Nigeriaan, die terecht zijn mannetje staat daar achterin. Bul van een kerel voor 18 jaar. Dat uh, kan nog wel eens een goede aanwind zijn voor Ado. Nu goed spel van uh, Heerde Veen, wat is weggestuurd in het schasopgebied. Juressit en hij schiet uiteindelijk voorlangs. En dan uh, kan uh, Dost er net niet bij. Ja, die zegt bij de tweede paal geven, jongen. Want daar stond ik te wachten. Maar iets ging eventjes. nadat hij al die vrijheid ineens om zich heen zag. Aan de rechterkant van het strasselopgebied. Voor eigen succes en schiet de bal uiteindelijk voorlangs. Wordt nog wel aangeraakt door een Hagenaar. Die dan uh, daar in de buurt is. Komt dus nog wel een corner aan voor Herenveen. Uh, maar uh, voorlopig blijft het 0-0. Maar dit was een grote kans voor de Friese. VVV-Nakje wat beloofd, Bas. Je zal het waarmaken ook hoor. Nee, dat zijn de spelers voor. Als het lukt, dan heb ik het gedaan. En als niet lukt, hebben zij het gedaan. Zo makkelijk lossen we dat op. Vijfde blut van de wedstrijd, 0-0. Eerste actie was er eentje van VVV. En natuurlijk van Wildschut, die in vorm is en er aan de linkerkant prachtig vandoor ging. Koenders was eigenlijk al gezien. Luiks kwam ook nog, maar werd ook tegen de zijlijn aangeklopt. De bal kwam zelfs nog voor het doel, maar dat leverde niet meer op dan een vrij slapschot van Berghuis. Dat niet zoveel problemen vormde voor Gentenaar. VVV heeft nu de bal, of nak, pardon, heeft de bal via Luiks. Via Botteguin, de twee centrale verdedigers. Aan de linkerkant moet de bal dan eigenlijk naar El Akjawi. Die dus weer terugkeert hier in Venlo. Waar hij het afgelopen seizoen nog een half jaar actief was. En dan komt VVV weer. Maar uh, het is Berghuis die zich doodloopt op Botteguin. Waar ook El Akjawi nog in de buurt staat. Dan komt er een lange trap van Terrawala. Die wordt dan opgevangen door Kolk. Maar die staat nog op zijn eigen helft. Helemaal aan de linkerkant geplakt. Daar heeft hij Sarpong bij zich. Dat is een handige speler. Zo komen ze de voetbal het uit. En komt er een diepe opening. Die dan Van buis in de richting vertrekt naar Bayram maar die bal is te lang onderweg. Daar zit VVV weer tussen. daar komt Wildschut weer. Die vanaf de eigen helft de bal maar komt ophalen. De drie van Nack voorbij loopt alsof ze er niet zijn, zegt Wildschut. En dan de vierde ook nog. En dan schiet hem, maar dan hoog over. Dat schot, dat leek nergens op. Maar uh, het is een genot om naar deze jongeman te kijken. Jannik Wildschut, 20 jaar oud. Vorig jaar de vorige week de beste man op het veld tegen Heracles. En ook vanavond de twee momenten die ertoe doen in de openingsfase zijn van hem. Excelsior uh, op bezoek bij RKC, Frank Wildeit. Zo, Martijn gooit heel ver in. en Dat brengt RKC een klein beetje in de problemen na 8,5 minuut. 0-0 nog wel de stand. En in die ingooi van Martijn leidt uiteindelijk niet tot een, stand, tot een goal. Omdat RKC toch de bal in staat is om weg te werken achterin. En nu een uitbraak met Excelsior dat wat traag terugkomt. Een beetje blijft hangen op de helft van RKC. En de Waalwijkers die uh, schieten niet heel erg op... in de richting van de goal van uh, Excelsior. Nu aan de linkerkant met uh, Nemen. die daar even de combinatie aan gaat met Brouwer. Die twee zoeken elkaar uh, regelmatig op... in de, in de beginfase van uh, deze wedstrijd. En vinden elkaar ook redelijk gemakkelijk. Nu Meijers met uh, de voorzet richting de eerste paal. Weggekopt daar. Broersen doet dan de rest. Mighty Ball naar voren. Daar mag Janga dan achteraan rennen. En uh, die gaat dat uh, rennen verliezen overigens van uh, Drost. Die teruglegt naar Zoet. En dan kan RKC de volgende aanval gaan opbouwen. Ramos. Oh, die gaat... Even terug naar Zoet. Daar had Zoet misschien niet op gerekend. Maar de paas brengt hem in ieder geval niet in de problemen. De bal van Ramos. De Kaapverdiaan die een in Interland moest spelen. Met Kaapverdië naar Madagaskar moest. 17 uur onderweg was en daar heerlijk op de bank heeft gezeten. En vandaag weer gewoon tegen Excelsior mag spelen in Waalwijk. 0-0 nog. Nog kansen gezien, Roland van der Geer? Nee, laatste seconde niet van deze wedstrijd. Heer de Veen heeft balbezit. Nog altijd 0-0 na 54 minuten tegen Ado Den Haag. Jan Maat gevonden aan de rechterkant. Maar Makkeli heeft al gefloten voor een overtreding die gemaakt is door Smollerek. En als Makkerli nu even een paar centimeter opschuift, ja, dan kan ik zien dat Elm het slachtoffer is. Het gebeurt allemaal rond de middencirkel, net aan de kant van ADO Den Haag. En dus een vrije trap voor Herenveen, waar Roorda nu inmiddels achter staat. Waar ongetwijfeld de centrale verdedigers zich voor zullen melden. Nee, er zit weinig beweging nog in Herenveen. De bal gaat gewoon terug naar achteren, naar Breuer. Breuer naar Aseidi. Aseidi dreigend aan de linkerkant met twee, drie man in zijn buurt. Dan staan er ergens anders toch een paar vrij. Breuer is er daar één van in de as van het veld. Nu Roorda gevonden halverwege. De helft van ADO past dan naar de linkerkant. Maar als zit die kleine Elbers tussen Omerou. Gaat dan op avontuur. Keurig gedaan hoor. Elbers aangespeeld. Toornstraat. We zijn nu rond de middenlijn. Als Toornstraat opent op de Haagse linkerkant. Dan Janmaat en Sherry. Met elkaar in duel. Dat is een duel dat Janmaat uiteindelijk verliest aan Sherry. Er komt de bal laag voor. Smollerek. Nee, komt niet tot een schot. Maar er is veel meer dreiging eigenlijk aan beide kanten in de tweede helft. Dat is een conclusie die je voorzichtig mag trekken. Naar een minuut of tien. Maar Smollerek. Komt dus na het goede doorgaan van Thierry. Net niet tot schieten, ook geen corner. Een doeltrap voor Van der bussen. 0-0. VVV NAC. Uh, NAC begon goed in de laatste wedstrijden. En nu, Bas? Ja, niet zo heel erg eigenlijk. Want uh, de eerste, laten we zeggen, acht minuten is VVV toch in ieder geval wat dreigender geweest. Twee keer dus wildschut. Nak heeft zich nou nauwelijks op de helft van de tegenstander laten zien. Doet dat feitelijk nu voor het eerst, maar doet dat dan wel meteen massaal met schilder en met kolk vanaf de linkerkant. Het punt van het strafvolggebied loopt naar binnen, zoekt de combinatie op de rand van het strafvolggebied met Bayram, maar krijgt de bal niet terug. Die wordt door VVV uitverdedigd, maar tegen schijzt de vink opgeschoten. Zo krijgt Nak hem makkelijk weer terug. En mag El Akjawi zich nu ook met de aanval bemoeien. Dat is de linksback. Die staat nu halverwege de fanloze helft. En schuift de bal breed naar Buis. Die de bal voor het doel zou moeten brengen. Dat doet hij nu ook. Daar is Kolk van de penalty stip. Het uitverdedigen van VVV is moeizaam. Eerst met Yasuda. Later met Forstermans. Die er eigenlijk allebei een beetje... Langsheen lopen, maar vervolgens de bal wel wegkrijgen. Waar ik Yasuda zei, bedoel ik uiteraard Yoshida. Want Yasuda speelt in Arnhem, zoals u weet. En de NAC nog altijd in aanval. Nu via Sarpong, via Schilder en via El Dat is een goede aanval. Dan moet er een voorzet komen van El Vanaf de linkerkant, bal wordt weggewerkt door Leiva Cabessi. Dan wordt hij opnieuw door NAC ingebracht. En komt VVV serieus in het begin van de wedstrijd een beetje in de verdrukking. Omdat het de bal niet meer wegkrijgt. Opnieuw een voorzet, dit keer van Schilder. Weer weggewerkt met de eerste paal door Forstermans. En dan wordt er door El Archie een overtreding gemaakt in het duel met uh, Mewis. En krijgt VVV een vrije schop. Voor het eerst na een minuut of tien dat uh, NAC bezit neemt van de helft van de tegenstander. Het is nog 0-0 in Venlo. 0-0, ja, dat is overal. Die Japanners lijken toch ook overal op elkaar red, was. Uh, ADO Heerdevee 0-0, uh, dat is in de tweede helft al een minuut of 10, 12 bezig. RKC Excelsior een minuut of 12 in de eerste helft, 0-0. En VVV-NAC 0-0, ook 12 minuten in de eerste helft. AZ Herakles is straks de late wedstrijd. Dan maar hopen dat daar wel goals vallen. Tot zo, het journaal. En